Van het café aan de Zeestraat natuurlijk, hè? Ja. Die hebben een eigen courant naast de Chinees. Naast de Chinees, Daar zit hij dan? Het bruine café. Het bruine café aan de haven. Oh nee. Zee, de ja, de zee zee. <laughs> nee, want daar hebben ze ook een liedje over gemaakt en dat stond er ook in. Ja. In Diezelfde courant dus. Dat is leuk. Vanaf Met een Amsterdamse tekst erop. Vanaf maandag in café Amsterdam af te halen vanaf 8 uur. Vanaf 8 uur, helemaal gratis. Dus wat willen we nou nog meer? En, en voor niets. En ook nog voor niets. Yep. Nou, hou eens op. Dat dat allemaal mogelijk is, zeg. Niet te geloven. En wij zijn er zo dadelijk weer na drie uur, Albert-Jan. Ja, de tijd vliegt voorbij. Oké. Okay. En het nieuws begint ook om drie uur? Ja, even voor drie uur, waarschijnlijk. <laughs> dat weet je maar nooit, hè. Wie weet. Als laatste plaat voor drie uur gaan we hem draaien voor je. Hier is Chris Ria. On the beach. Speciaal voor Maurice Mulder. Die is daar nu. Lekker, hè, Moe? je op je bol, doe je goed.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 Her en der zijn dakplaten en lichtreclames weggewaaid. In Rijswijk viel een boom op een tramleiding. Ook kwam een boom op een brandweerwagen terecht. Er raakte niemand gewond. Ook in de Bollenstreken in de omgeving van Gouda en Alphen aan de Rijn... zijn tientallen meldingen binnengekomen van schade door het slechte weer. Bij een brand in een verzorgingshuis in Rusland zijn vannacht zeker negen doden gevallen. Twee mensen zijn gewond geraakt. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan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 Op Sint Maarten is een avondklok ingesteld. Op alle eilanden zijn vandaag de scholen, winkels en vliegvelden gesloten. Het weer vanochtend buien en een stevig wind. Vanmiddag neemt de wind in kracht af, maar de buien blijven met in het oosten nog kans op onweer. Middagtemperatuur vandaag rond 18 graden. Dit was het. En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 That's the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 Het is een beetje Windy op het strand horen. Dus... Behoorlijk. Ja, Winter Dan gaan we deze draai speciaal voor Maurice. Hier is The Association. Association blijft een moeilijke naam. En Windy. We'll yeah.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 We krijgen het zo dadelijk horen van EJFOS. Uh, yes. Yes. Picture perfect memories, scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I Sure I'm mine. For me, it happens all the time. It's a quarter after. I'm <laughs>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 Maar oud, Ja, bij dit soort muziek krijg je toch echt het zomergevoel hè, Albert-Jan? Ja. Dus... En dan denk ik van nou, ik ga lekker een zomerse vakantie doen binnenkort. Ja, <laughs> daar leven we ook langzaam naartoe hè. Ja, dat dit... nee, dat uh, is ook helemaal niet te merken aan mij ofzo hè. Nee, het zit eraan te komen hè? Ja, ja, zeker. Mm -hmm. 22 september, dan uh... Dan is het zover. Dan is het zover dus. Dan moet je het even met Josh doen da, op de zaterdagmiddag. perfect. Dat komt helemaal goed. Mm -hmm.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 May comes indeed from shadows of the past that I remember.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 Vandaag kunnen we zo'n plaat nog wel draaien. Maar hoorde het weerbericht van Lex van de Horen van morgen. nou... Mo dan gaat het uh, wat minder passen, hè, dit soort muziek. Nou goed, maar zolang het nog kan, moeten we het natuurlijk zeker niet nalaten. Dat naalaten. dacht de voortops in Loco en Elke Eh Ja, uh, volgende berichtje even. Nou, afgelopen donderdag was er natuurlijk die grote tv-actie en radioactie uh, voor Pakistan. Wat maar, heeft hij opgeleverd trouwens? Ja, weet jij het? Nee. Ik, uh, nou, een heleboel geld in ieder geval. Meer goed, dan men had wel. verwacht eigenlijk.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 Spaans is waarschijnlijk wel aardig op niveau, hè, Albert-Jan of niet? Uh, ja, in zoverre, ik kan me redelijk redden. Dat is wel leuk, hè? je, je verwachtte me in het Engels, maar nu is het in het Spaans. Je verstond het allemaal? Nou, niet allemaal. Nou, wel bijna allemaal, toch? Mi Kanto betekent in ieder geval zoiets van, nou, laten wij zingen. Laten wij zingen? zingen. Zoiets. En Clora Estefan zong dat. Je weet wel die uh, zangeres van de Miami Samachine. Wat ook trouwens leuke, leuke muziek is. Nee. Ja, Dr. Beat en zo, weet je wel. Ja, gaat En Konga. Uh, heerlijk.